ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er staan vooral wat korte dagelijkse files in Noord-Holland. Zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en het Trottenpolderplein. 8 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. A10 de Nieuwe meer richting Watergraafsmeer Vanaf Haarlem naar Koenplein. 4 kilometer met 5 minuten op En... N205, nieuw richting Haarlem. Voor Haarlem, 5 minuten vertraging. En tenslotte de meeste vertraging nog altijd op de N207. Alfa aan de rij richting Hillegom. Voor Hillegom staat 2 kilometer file met een kwartier opnemen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Dreams about long-forgotten troubled doors Whose fate was acceptance, Cause their hope had died within Whose lover was a sadness They were forced to drink in a little oh, Should I say that I admire that back into reality, I'm so sorry to interrupt, my name is lack of meaning and I join in to be absurd, never trust a major, cause I'm calling all their plus, oh, let's disappear into the underground cause I feel I see enough for Little audience, we have a reason to believe that you and I and the modern arts are laughing up our sleeves. Oh, how fortunate an event America made us pay. And when we landed it Ellis Island, silence, the authorities changed our days. Oh, I wonder do you even listen to what I see? is gezet bij deze alternative FM van 22 januari. Want dit was Kult van Alaska uit 2015 van het album Prospero. En dat nummer dat handelt, min of meer dat je altijd uh, stinkend je best moet doen in de muziekindustrie... dat uh, is een beetje kort de strekking van het uh, verhaal van uh, de volgende dansenvrienden van Alaska. En ik heb het idee... Dat is het, een beetje het verhaal van 2025 geweest. Toen hebben ze gewoon nieuw materiaal lopen spelen tijdens een optreden in oktober in de Piers. En ik kan mij niet aan de indruk ontrekken dat er toch ook nog een album aan zit te komen. Maar goed, dat uh, laten we even voor wat het is. In dit uur aandacht voor een gesprek met de gebroeders Groen. En dat zijn Bente en Nolle Groen. En die zijn van Baby Condor en die gaan morgen een EP presenteren, een gelijknamige EP en we gaan met ze praten straks. En dan draaien we ook nog een track en op verzoek van de heren wordt dat de focus track die na het gesprek dan gaat volgen. En het is de avond van de nieuwe single van P.E.M. Bond, want die ga je straks in de tweede uur horen met een uitgebreid gesprek daarbij. En in het laatste uur ook nog een gesprek bijvoorbeeld met Cully. En in dat tweede uur om dan toch even het verhaal netjes rond te breien, hebben we ook nog een gesprek met Jit over 'Ik ben een vrouw'. Dat uh, is een single die een paar weken geleden is uitgebracht. Maar ik vond het uh, mooi genoeg om daar ook nog eens een, uh, een interview aan op te hangen. En natuurlijk veel nieuwe muziek, maar ook even een uh, aantal collega's bij Woerden eventjes uh, de schijnwerpers op te zetten, want die ontvangen op uh, komende zaterdag... L.S. in de studio. Geen onbekende voor mij... want sinds 2020 ken ik L.S. al en toen bracht zij eigenlijk wat demomateriaal uit. Die heeft ze eigenlijk verwijderd... want ze heeft een opleiding uh, gedaan aan de Rock Academie in Tilburg. Heeft een hele hoop gedoe gehad met haar debuutsingle die ze uiteindelijk op Spotify uh, heeft gezet. Die is eraf uh, gehaald... En uiteindelijk weer teruggekomen. Zou dat dan toch te maken hebben met die actie van mij... dat ik in een alternatieve FM ergens afgelopen zomer had gezegd... nou, dan ga ik die gewoon uit puur protest een aantal malen laten horen... omdat ik gewoon die hufters van Spotify af en toe gewoon achter de bank kan plakken. Nou, laten we hem dan nog maar een keer horen. Aanstaande zaterdag, mensen, Podium 107 bij RPL Woerden. Daar zit L.S. in. Dit is die single waar het om gaat. Aardebuurt single. Unsteady. And takes me back to when I was young Op het water de glitter van de zon die dreven schittert en doe wilst het geer bewaren dus doe biefs nog even staan weg van alles iedereen struimt het water wie in het reen duwt zich met nog nieuwe kansen Ik die schitteringen dansen op het water. Come Ken ik mij in die eindrieven Ik wil hier nog even blijven Aan het water Aan het water gestoken om zijn werk onder de aandacht te, te brengen. Deze man uit Limburg. En wel uit het diepste zuiden van Limburg. Want hij is afkomstig uit Stein. Dat is ergens in de buurt van Geleen. Daar moet je het ongeveer zoeken. Maar hij woont tegenwoordig in Elslo. En dat ligt uh, net boven Maastricht. Uh, daar uh, huist hij. En uh, nou ja... Elslo, ja, ik zeg het goed. Ja, dat ligt boven Maastricht. Ja, ik, ik heb met open grafische kennis toch wel op orde. Um, en dit was zijn laatste single die hij had uitgebracht. En hij zou het leuk vinden als wij dat uh, laten horen. Nou, uh, bij deze. Want uh, we vinden dat dit een platform is... waar met name het originele materiaal eigenlijk aandacht uh, verdient. Daarvoor hoor je LS met een steady Die is op een gegeven moment door... Spotify eraf gehaald omdat ze een bot in de Spotify geleden had zitten. Op haar eigen Spotify lijstje. Want uh, daar werden er even wat uh, extra streams gekocht zonder dat ze het wist. En zonder opgave van reden pleurden ze er gewoon uh, deze single eraf. Nou, dat, uh, dan ben ik daar not amused over. Zij ook niet. En dus hebben we daar een, een actie over, over, over gehouden uh, Vorig jaar ergens. Ehm... Um, ...om die Unsteady weer terug te krijgen. is wel gelukt hoor. Want ook uh, Malou Minema van 3 voor 12 heeft zich uh, ermee bemoeid. Ja, en als de me landelijke media... ...dan buigt Spotify, ja... ...maar een lokale Pietje Puk van Jaapje Koper... ...daar wordt niet naar geluisterd. Maar goed, LS zal je komende zaterdag horen... ...bij uh, de vrienden van RPL Woerden... ...bij Podium 107, bij Maarten voor Duin en Koornuit... ...en daar is ze uh, te horen. Uh, dan gaan wij naar vrijdag... Dat is morgen. En dan is in Midwest in Amsterdam is toch al een uh, mooie broedplaats. Waar een aantal dingen uh, plaatsvinden. Zoals vanavond heeft Sven Ross een westbound-sessie. Dat is uh, voor de derde keer. Dat betekent dat ik eens even met Sven moet gaan praten hierover. Want Marin Charlie en Levy Bone spelen er vanavond. En morgenavond gaat deze Amelie haar EP presenteren. En een van die nummers die op haar EP staat is deze single die ze al eerder heeft uitgebracht. Dat nummer dat heet Excuus. Wat als ik het als excuus gebruik Zodat ik zelf de knoop niet door hoef te hakken Dat niemand iets kapot hoeft te maken 都中梦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 Behoorlijk Nederlands Nederlandstalig werk. Want Amelie met S. Amelie S. mee moet ik zeggen. Met excuus. die gaat morgen haar EP-release show doen in Midwest. Voor deze persoon geldt dat nog even niet. Maar er zit wel een hele. ja, er zit wel wat in het vat. Voor just Joost Adriaans. Adriaansens. En dat is een hele goede bekende van ons. namelijk Steven Engel. Want die heeft er heel veel bemoeienis mee gehad. Maar dat hoor je ook wel. Sterker nog, ik heb het idee dat ik hem ook hier een klein beetje hoor. Hou nog even vast. Maar hij is nog prominent te horen op een andere single... die ook morgen wordt gedropt. En dat is Wat Als. En dat heeft te maken met een debuutalbum wat eraan zit te komen. Water onder de brug. Dat gaat op vrijdag 3 april verschijnen. En hij, en hij samen met Steven Engels zal dan te zien zijn... De Wordt sowieso een optreden gedaan in, hier in de buurt uh, in de niet in Amsterdam. Dat is voor mij uh, lekker makkelijk, want dan hoef ik alleen buslijn 80 uh, te pakken. En podiumcafé Toast Toos in Beverwijk, dat is ook hier uh, in de buurt. Dus dat uh, sowieso, uh, daar zal hij onder meer te zien en te horen zijn. Ik ga nog uh, twee singles draaien en dan uh, ga ik uh, proberen contact te leggen met uh, de broertjes Groen... Eerst halen we uh, Louise erbij. Louise Linkbach, die uh, maakte onderdeel uit van de Popcollege Tour. Waar ook L.S. toevallig uh, ooit onderdeel van is geweest. In 2024 zaten ze bij elkaar. En die Louise Linkbach, die brengt dus onder dubbel L Louise uh, haar uh, songs uit. Thin Skin was afgelopen week uitgebracht. En het nummer dat heet Charmer of the People. Dat ook op die EP terug te vinden is. En een heel artikel staat bij ons op de website. Mekaar de uh, charmer of the people van Louise. Louise met dubbel L aan het uh, begin. Het verhaal staat op uh, de website van alternativfm uh, met charmer of uh, the people met de EP Thin Skin. En uh, hierachter hoorde je baby Condor met Silver Stereo. En er zit een vleugje level 42 in. Maar als ik dat ga zeggen, dan word ik volgende week door met. Pek en veren door David erheen uh, gegooid. Uh, dat lijkt me niet verstandig, want ik heb uh, de beide broers van dit uh, no nobele werkje, uh, de heren Bente en Nolle Groen, aan de telefoon van Baby Condor. Goedenavond. Hé, hallo. Maar dat zal wel meevallen, hè, met, uh, denk ik met Pek en Veren door uh, Deventer. Nou, met pek en veren zullen we zeker niet doen hoor. Uh, Neem uh, je eerder mee uh, met een biertje de kroeg in... en dan laten we weer uh, wat andere muziek horen. <laughs> oh, ja, nee. maar ik vond dit uh, toch... De, ja, dat deed me een klein beetje denken aan... Uh, er zat een vleugje level voor, die toe, vond ik, ja. in dit nummer. Uh, maar dat komt omdat ik natuurlijk al heel lang uh, meeloop... In, in, in dit uh, radiolandschap. En, uh, dat heb ik ook uh, wel eens gedraaid, maar dat was in het verleden dat ik net met lokale radio bezig was. Maar uh, Silver Stereo hoorde je. Uh, maar het gaat, heren, om jullie debuut-EP... die morgen uh, aanstaande is. Ja, klopt. Ja. Eerst even over Baby Condor... want jullie hebben uh, ja, toch met... Back Town Countries. Of Back Countrys Town. <laughs> Daar haal ik het om aan. Maar wat is het nu precies? Want, uh, <laughs> back, back Country Town. Back Country Town. Zie je ik haal het dus duidelijk, ja, ik haal het door elkaar. Ja, ik ben een meester door de dingen door elkaar heen te halen. Backcountry Town, ja. ja, daar is het mee begonnen, geloof ik ook, hè? Met die single. Ja, klopt, ja. Die kwam uit in, in oktober. Een uh, liedje over uh, kleine dorpjes achteraf. Mm -hmm. Waar het leven wat langzamer gaat en het uh, allemaal wat simpeler is. En waar het eigenlijk uh, heel lekker is uh, vertoeven. Ja, nou ben ik een klein beetje bekend in de omgeving van Deventer. En uh, er gaat ook een familielid, een volle neef, gaat er van mij wonen binnenkort. Dus, uh, ja, dus, dus ik ga er zeker iets mee hebben. Uh, dat, dat sowieso, maar uh, Oost, dan denk ik, ja, daar gaat het leven wel een beetje langzaam, heb ik het idee. Dat ligt uh, boven Deventer. Om maar even een plaats te noemen. Hij gaat naar Oost worden. Nee, Oost. oh, ja. Ja, nee, je hebt hier natuurlijk, hè, dit noemen ze dan de provincie in de politiek, maar daar is helemaal niks van waar hoor. Nee. er zijn hier prachtige steden, maar als je in het buitengebied komt, ja, dan kom je wel in een oase van rust uh, terecht die je in het westen wat minder ziet. Ja. Al heb je natuurlijk het groene hart daar ook zitten, en wat ook prachtig is, en natuurlijk de kustlijn. Ja. Ik denk dat je het overal wel hebt hoor. Je, je, als je het zoekt, zul je het vinden. En dit soort uh, rustige plaatjes, als uh, in Edithje Backcountry Town, dat is natuurlijk niet alleen geïnspireerd op deze omgeving, maar natuurlijk ook op het Wijdse Amerika. Of, uh, uh, in Duitsland heb je prachtige plekjes in Spanje. Het is over de hele wereld natuurlijk wel bekend. Mm. De kleine dorpjes. Ja. Uh, en daar hebben jullie dus kennelijk iets mee. Want jullie hebben er een liedje over geschreven. En dat was meteen de eerste single die jullie hebben uitgebracht. Toch? Ja, klopt. Uh, ja, soms moet je... Hè, het leven gaat zo snel tegenwoordig. Met uh, technologie en uh, kunstmatig... Uh, weet ik wat allemaal. Ja. Uh, soms moet je jezelf even dragen. En uh, ja, dat werkt heel goed. Omdat lekker uh, buitenaf te doen. Uh, een beetje een oude, uh, een oude plaat opzetten. In het zonnetje zitten. En dan... Uh, en je lekker laten inspireren. Ja. ja, als ik jullie zo hoor, dan uh, hebben jullie ook iets minder op met uh, de artis artificial intelligence. Uh, die uh, de menselijke processen een beetje uitschakelen. Uh, waarop ik een uh, muzikale vriend heb in Volendam. die zegt: Ik wil gewoon ruzie kunnen maken met mijn bandleden. als ik uh, dat uh, fijn vind. Ja. ja, muziek. ja, het is toch echt iets heel menselijks. Hè. Wat grappig is, dat vroeger. wordt vol tempo helemaal niet uitgedrukt in beats per minute. Ja. Dan werd het uitgedrukt in uh, Italiaanse termen die altijd uh, betekenen um, verschillende uh, ritmes waarin je kan lopen. Dus bijvoorbeeld rennen of een, of een rustige pas. Het werd meer op zo hè, aan zoiets gekoppeld dan aan iets heel letterlijks. En tegenwoordig is alles natuurlijk met metronoom en uh, is, wordt alles getuned en weet ik wat allemaal. Het menselijke moet niet verdwijnen want dan, uh, ja, dan verdwijnt de ziel uit de muziek en uh, wat blijft er dan over? Een ja. commercieel product, product of zo. Ja, um, nu is het ook zo dat jullie al een aantal singles uh, al hebben uitgebracht. Um, die zijn volgens mij al redelijk opgepikt. Sowieso in de regio, denk ik. Ja, dat ging, uh, dat ging uit. Het verbaast ons zelf ook wel. Uh, want we zijn natuurlijk. Uh, dit is de eerste muziek. We zijn net, zeg maar, uh, we bestaan net. Ja. En uh, nou ja, wat je zei uh, tijdens ons gesprek hiervoor, dat je de, de mailing uh, zo leuk vond. Ja, we hebben lekker onze muziek goed de wereld ingeslingerd. Iedereen gemeld die we kennen. Iedereen gemeld die we niet kennen. Waaronder ik. Uh, en ja, blijkbaar, uh, blijkbaar raakt het wel mensen. Ja. Ja. We hebben leuk wat, uh, leuke reacties, leuke mensen die onze muziek luisteren. Ja, sterker nog, we hebben zelfs nog een heel artikel van jullie op onze website uh, staan. Zelfs oh, dat nog. Ja, ja dus, dus, dus dat. Uh, maar dat uh, betekent niet... Uh, want, want eerst ook nog even die naam, Baby Condor. Waar komt, uh, hoe zijn jullie op die naam gekomen en waar komt die vandaan? Um, ja, een condor is zo'n zo grote gore aasgier. Mm. Uh, de grootste giersoort van de wereld. Dat bij de tot drie meter, zeg maar. Mm. En die komen vooral voor in Zuid-Amerika. Ik zag dat in een uh, natuurdocumentaire. En die zien er heel angsaanjagend uit. Weet je wel, echt zelfs zo'n Disney aanschier, zo'n eng zwart beest met kaal kop en alles. Ja. Maar als die dus net geboren worden, is het letterlijk een groot kuiken. Een wit groot dons kuiken. Ja. En dat vond ik wel grappig. <laughs> dus uh, daar komt het vandaan, als je het heel letterlijk wil weten. Maar ja, uh, de, de tegenstrijdigheid erin is ook mooi, hè. Van een jong kuiken naar uh, een van de lelijks der grootste uh, dieren ter wereld. Vlees eten, dus niet alleen vlees, maar echt, uh, hoe noem je dat? Doodvlees. Uh, als... Ja, als een dood dier ergens ligt te rotten, dat eten ze graag. Ja, eh... Uh... En komen ook, ja, ja. ja, want dat komen we ook uit een beetje op de muziek. Want als ik uh, aan zo'n vogel denk... Ja, want dat, dat, dat, dat is typisch wat, wat een beetje bij dat Amerikaanse landschap een beetje hoort. Hè? Uh, tenminste, van die eindeloze wegen. En altijd heet, kaktussen, uh, Arizona. Ja. Daar denk ik ja. dan aan, want, uh, want dat is een beetje uh, dat, dat idee. Maar goed, uh, zijn jullie ook in Amerika geweest... en zijn jullie daardoor een beetje ook uh, bevattelijk geraakt voor de Amerikanen? Om het even uh, netjes te zeggen. Nee, we zijn er nooit zelf geweest, maar ik denk dat onze, onze westerse cultuur is natuurlijk gedomineerd door Amerikaanse invloeden. Niet alleen in, ja, ook in de muziek, wil ik zeggen. Uh, en wij zijn gewoon, ja, wij zijn grootgebracht met veel muziek uit Amerika. Hè? En het nummer Silver Stereo wat we net horen, dat gaat over de stereo-installatie van onze vader. Muziek werd gedraaid uit de jaren 60, 70, uit Amerika. En uh, ja, we kennen niet anders. We zijn daar, uh, daarmee groot geworden. Mm -hmm. En uh, dat straatje hebben we eigenlijk nooit verlaten. En dat, dat is muziek die is gemaakt en opgenomen op een manier dat ons ook echt, echt aanspreekt. Mensenmuziek, maar het is, het is popmuziek, maar wel met echt veel ambachten erachter. Uh, echte hoogtijd waar, waar studiotechniek en uh, songwriter-ambacht uh, elkaar raakten. En ja, dat is eigenlijk muzikaal gezien uh, een van de, ja, de gouden decennia, zijn dat wel. Mm. En dat heeft ons altijd geïnspireerd. Ja, um, dan is ook de vraag, uh, de, het is een gelijknamige EP, want het is Baby Condor, en uh, meer is het niet. Uh, maar gaan jullie die EP ook nog onder de aandacht uh, brengen door middel van een optreden? Ja, we, gaan, uh, we zijn dus met z'n tweeën. Ja. Uh, en als wij, uh, wij op gaan treden, ja, kijk, op, op, de, op de muziek, uh, je, zult het, uh, je zult het gehoord hebben. Er zijn blazers op, er zitten strijkers op, het is een vrij grote band in totaal. Hmm. Uh, wij kunnen dat nog niet in, in al die totaliteit ten gehoor brengen, maar wat wij wel kunnen doen, en daar gaan we mee beginnen, is uh, wat kleinere theaters, in-stores, en dan gaan we de muziek die je hoort gaan we vertalen naar een kleine akoestisch, uh, ja, akoestische vorm. Mm -hmm. En dan gaan we dit jaar uh, daar in eerste instantie, we op een kleine intieme manier gaan wij uh, mensen in Nederland voorstellen aan onze muziek. Er zit nog wel even iets aan te komen... waarbij jullie de mensen kunnen overtuigen... van de manier waarop jullie muziek maken. Ja, zeker. We ja. werken we aan. Uh, dan de afsluitende vraag. Waar is Baby Condor te vinden op het wereldwijde web? Ja, we hebben uh, momenteel... Uh, zijn we te vinden op Facebook en Instagrams. Uh, we lanceren waarschijnlijk volgende week... wel een eigen website, babycondor.com dus, uh, Maar het is nog net niet helemaal af dus uh, jammer dat je deze vraag stelt. Ja. Maar uh, mensen kunnen wel vanaf morgen, of het kan zelfs nu al uh, de plaat wordt uitgebracht via onze distributeur Coast to Coast en mensen door het hele land kunnen gewoon bij hun lokale platenzaak, kunnen ze deze plaat ook krijgen En dan gaan we nu Dreaming of the Day laten horen such a book by its cover. It takes time to see what's inside. Well, we all have a story to uncover, but you have to look beyond what meets the eye. Met onze eigen uitzending was dit Christy met Just Be Like You. Just like you. En Baby Condor hoorde je daarvoor met Dreaming of the Day. We gaan gauw verder. Want dit is vorige week nog in onze uitzending geweest: Barney Willemsen en de Cowboy in Paradise. nog een eigen opname van Barney Willems te laten horen. Het Cowboy in Paradise was vorige week te gast. En deze single die moest ik ook weer eens even laten horen. En het is eigenlijk niet gepast om er een beetje doorheen en te kletsen. Maar zij vertegenwoordigt het wat meer donkere geluid van de indie folk. en Sundown. Toch alweer een tijdje uit. En ik denk ja, die single die moeten we dan nog een keer laten horen. Tot aan het einde van dit eerste uur eh, draait er nog één. En dat is een eigen opname van Roy de Smet, collega, radiomaker, maar ook muzikant. En Promise Ring. Our agreement has been changed. Now the hour's gotten late. And your Promise Ring sits loosely on my finger. It's been a buzzing all day. Mercury's in retrograde. So that I can't even think straight. And now, if anybody asks you how I'm doing. for the new moon now you swiftly took your ring back from my pinky oh i even cut my hair but then you weren't there now i'm hoping that i'll see you next time around so if anybody asks you how i'm doing